Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zijn lastige tijden voor veel festivals. Door corona is de spaarpot van organisatoren bijna helemaal leeg. En ook de inflatie gooit roet in het eten, zegt festivaldirecteur Mariska van Grasnapolski. Je kunt je voorstellen dat als alle prijzen extreem omhoog gaan... dus bijvoorbeeld die van beveiliging, die van transport extreem omhoog gaan... als ook die van, van materiaal inhuur extreem omhoog gaan als de huur van een locatie omhoog gaat... dat als je dat allemaal bij elkaar optelt... dat dat wel een flinke klap geeft op je begroting. De vereniging van festivals hoopt dat de subsidies... die veel festivals krijgen, wat omhoog kunnen. De politie in Overijssel is op zoek naar een ballonvaarder. Die vloog afgelopen zomer laag over in de buurt van Oldenzaal. Paarden schrokken daar zo erg van dat ze een vrouw omver liepen. Ze lag dagen op de intensive care en heeft nog elke dag last van het ongeluk. De politie wil de ballonvaarder spreken om te onderzoeken of hij iets strafbaars heeft gedaan. Mogelijk heeft hij te laag gevlogen. Tesla-medewerkers konden jarenlang meekijken met de camera's aan boord van auto's van klanten. Oudwerknemers zeggen tegen persbureau Reuters dat medewerkers video's met elkaar deelden. Bijvoorbeeld van een naakte man bij een auto of beelden van ongelukken. Veilig Verkeer Nederland en een politiebond zijn pissig op vlogger Enzo Knol. Die reed s'nachts naar huis met zijn vriendin. Ze werden aan de kant gezet omdat zij veel te hard reed en kreeg een preek van de politie. Het gesprek werd door de vlogger gefilmd en online gezet. Ik vind uh, qua leeftijd en uh, qua rijgedrag vind ik dat, dat ik ook een stuk verantwoordelijkheid mag uh, nou, besturen. Het, ja. het is 12 uur in de avond en dus ze rijdt 170 waar je 130 mag. Ja, dat is, dat is niet het ja. gekste wat dus 20 meter. Ja. Ja, klopt. De zich lopen ja. dus je reed harder. De ja, Politiebond vindt dat knol een grote mond had en zegt in het AD dat hij een slecht voorbeeld is. Volgens Veilig Verkeer in Nederland lijkt het alsof hij vindt dat hij boven de wet staat. Het Weer in het noorden zijn er later vandaag wat opklaringen, maar verder wordt het overal opnieuw een grijze dag met veel regen en motregen en vanmiddag max 9 tot 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van Danie B. Op de N9-Alkma richting Den Helder staat Fiede tussen de afrit Egmont en Schorl... 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Child's. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and like the towel. Iedereen. Ja, goedemiddag, we zijn er weer. We zijn er weer, ja. En, uh, mensen worden duizelig van ons. Wij wisselen steeds. <laughs> Wie zei dat? Nee, nee, dat, oh. dat maak ik ervan. Oh, klinkt op zich op, oh. wel leuk, ja. Ja. ja. Ah ja. Nou. Maar vandaag ben ik het weer, volgende week ben jij het weer. Volgende week ben ik het weer. Met het cabaret. Maar ja, volgende week gaan we twee uur lang... Cabaret en cabaret liedjes doen. Okay. Ook veel, veel liedjes ja. erbij. En cabaret heb ik... We hebben deze week hebben we jaren 60 natuurlijk. <laughs> en de cabaret heb ik daarop aangepast. En, uh, Heel mooi. Eerst gekeken ja. naar Wim Kan, maar dat was wel erg gedateerd. Dat inderdaad, hè, dat klopt inderdaad. Volgende week is het, het is nu de zevende. Ja. Volgende week is het de veertiende. Ja. Daar ben ik er nog, ja. Daarna ben ik een weekje weg weer. Ventura. Oh, ja. Reislustig type. zeker. Zon type. Want ik wil een beetje zon hebben. Ja. ja, nou, ik ben het wel met je eens. Ik uh, wil ook zon hebben. Maar nee? ik wacht er hier eventjes op als je het goed is. Oké. Nou, dat is geen probleem. Mag hoor. Ja. Doei. Is... Nou, jaren zestig. Ik dacht, we beginnen met Anneke Grunow en Brandend Zand. Ja, dat. Uh... <laughs>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 Ja, jullie zullen vast onze uh, vaste item, standwoord je site, wel gemist hebben. Maar ja. we hebben hem benaderd, maar hij, heeft, hij neemt niet op. Dus uh, Roy, als je luistert, bel ons even. Ja? Uh, ook Marcel kan helaas niet in uitzending komen. Maar die heeft uh, me wel verteld dat hij aanstaande maandag allemaal voor moois gaat doen. Bij Play It Loud. Play It Loud aanstaande maandag staat dan in het teken van de grunge muziek. Dat is ontstaan in Seattle eind jaren tachtig. En slechts van korte duur populair was. Want halverwege de jaren negentig werd het verstoten door de opkomende nu-metal. <laughs> nou, als jij uh, grunge hoort, dan denk je natuurlijk aan Nirvana. Wauw. Wow. Huh? Ja, Alice in Change en hm. Soundgarden. Maar ook, de maar ook de vroegere pioniers. Maar ook de vroegere pioniers die minder mainstream waren, komen die avond voorbij. Het hele verhaal erachter en de meest vroege singles hoor je 10 april bij Play It Loud. Dus luisteren, aanstaande maandagavond van 9 tot 11 ja. weer naar Play It Loud. Ja, waar komt dat crunch eigenlijk vandaan? Weet jij dat? Seattle. Seattle. Ja. Maar waarom het dus. crunch heet en uh, ja. Maar Nirvana vind ik een erg mooie band. Nirvana, een ja. heel goede band. Ja. Echt een topper. Ja. Dus ik denk, nou, ik ga een, een uh, nummer draaien dat uh, Nirvana geïnspireerd heeft. En dat is de Golden Earring met Sound of the Screaming Day. Jaren 60? Ja.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 En natuurlijk is er morgenochtend weer een Goedemorgen Zandvoort-programma. Eh, Dit keer, op zaterdag 8 april van 10 tot 12 uur, komt de uitzending rechtstreeks vanuit het Zandvoort Museum, waar afgelopen vrijdag de expositie, Beroemd in Zandvoort, is geopend. Iedereen is van harte welkom om de uitzending eh, bij te wonen. En eh, de komende negen weken, tot en met 3 juni, wordt het dus elke eh, zaterdagmorgen van 10 tot 12 eh, live, vanuit de vanuit, live vanuit het museum het programma uitgestuurd, uitgezonden. Morgen is het eerste item Maaike Koper over senioren en veiligheid, een actie van de pluspunt. Als tweede komt Walter Sans aan het woord over het bezoek aan het graf van Paulus Lood. Het derde item is de kennismaking met de nieuwe wethouder van Zandvoort, eh, Jan-Jaap de Kloet. Na het nieuws gaan uh, we verder met uh, Ger Loogman en Ingrid Loogman over hun vader, G. Een heel beroemd iemand. Volgens mij was het een... Uh, ja, die ben leer. ik een keer tegengekomen. Die ja? was met uh, G. Loogman? Ja, ja. Die, uh, ik, ik kwam hem tegen. Ik kwam Jan uh, Bervelo tegen, dat is de fysiotherapeut. Oké. Okay. En uh, de vader van Ger Loogman, die was met heel druk aan het oefenen met, met lopen. Met, uh, oh, ook bij de fysio. Bij de fysio. Ja? En het uh, kwam zo te sprake dat, dat ik bij ZFM-programma uh, deed en zo. Toen zei hij, ja, uh, uh, uh, oh Ger, ja, mijn zoon ook bij ZFM. Oh, Gerga. Ja, ja, ja <laughs> dat is ja, leuk. Ja. Lief man, ja. lieve man. Ja. En het laatste, laatste item is dan Wim uh, Buchel over uh, Internationale Judo-Federatie. Hij is erenlid daarvan geworden. En uh, dan dus zat ik bij dat hij de achtste dan heeft in de Judo. Ja, dus zwarte, zwarte zwarte band, zwarte De zwarte banden krijg je eerst, dan tweede, dan... Ook nog streepjes ja. erop of zo. Ja, ja krijg je de nou, streepjes op, ja. op. De presentatie is in de handen van Ger Loogman en Hans Botman. De techniek en de muziek worden verzorgd door Pim Groof. En de redactie is zoals gebruikelijk weer in de goede handen van Hans Botman. Morgenochtend, dus goedemorgen ja. Zandvoort vanuit het museum. Iedereen is welkom van 10 tot 12. Ja. Wist je trouwens dat het vandaag Goede Vrijdag was? Ja, ik weet het, ja. Want de pesje was gisteravond, hè? Ja, dus ik ga, straks ga ik al die dagen eens uitleggen. Van wie is wat als woensdag, wie de donderdag, uh, goede, wat, wat hebben die dagen eigenlijk? Wat betekent het? Ja, dat vind ik wel een mooie. Ja, ja, ja, ja, ja. toch? Want wat gebeurt er op Goede Vrijdag? Goede Vrijdag? Hij is hij is uh, gekruisigd, hè? Heel goed, ja. En waarom noemen we het dan goed? Ja, nou, dat... dat uh... Oké. Okay. <laughs> maar eerst maar nou, ik ben daar wel een keer de fout mee ingegaan, hè? Met Goede Vrijdag. Ik, uh, Jij, ik was op mijn werk. Ik zei, ja. nou jongens, het is een feestdag, Goede Vrijdag, we gaan eerder naar huis toe. Nou, er zaten toch een paar christelijke die echt over hun nek gingen daarvan. Ik zeg, nou ja. Maar misschien is alles iets goeds. Ja. Hij heeft zich toch opgeofferd Of voor, voor onze ja. zonde. Voor onze zonde, ja. En voor ja. nou, voornamelijk die van jou, maar die van nee, mij vallen okay. natuurlijk heel erg mee. <laughs> Ik ben katholiek, jij niet, hè? Ik ben, katholiek, ik ben katholiek gedoopt. Ik heb me uit laten schrijven als katholiek. Ja, jij was toch een beetje een uh, afsplitsing of zo? Nee, ik, was, ik ben katholiek gedoopt. Als, als baby al gingen ze met water naar me gooien. Ja, ik ook inderdaad. Ja, toen had ik zoiets van... Uh, met hosties en zo? Nee, toen nog niet. <laughs> ik was veel te klein. Nee, nee maar ik, uh, ik, ik heb mezelf in 82 of zo... Uh, uit laten schrijven als katholiek. Ja. Ja, de gemeente houdt dat bij, hè? Ja, bij de gemeente heb ik me toen uit laten schrijven. Hè. Is dat geen privé? Mogen ze dat wel bijhouden? Ja, want ze krijgen de, de, de, de, daar was ik dus achtergekomen. De kerk krijgt, krijgt subsidie voor jou als katholiek, hè? Ja, dat is waar. Dus elk zieltje is weer wat, ja. weer wat geld voor ze. Ja, nou ja, dat is wel... Ja, oh. ja, vind je dat dat bij de islam dan ook moet? Dat elke uh, islamiet... Ja, vind ik wel, ja. Nou, vind ik niet... Dat gelooft wel, een belangrijk aspect van onze samenleving. Ja, maar goed, dat bekostigt zichzelf maar. Moet je, ben je wel eens in een kerk geweest, heb je wel eens die rijkdom en de, de, dat, dat, dat, dat overdadige gezien. En ja. wetende dat in die periode dat dat gebouwd is, dat mensen doodgingen van de honger. Ja, klopt. Maar de kerk is zonder twijfel heel goed geweest voor de kunst en voor de wetenschap. Zonder de kerk hadden dat toch op een ander niveau gestaan. Ze hebben toch uh, de kunst behoorlijk gestimuleerd. De wetenschap gestimuleerd en zo. Misschien niet op de goede manier, maar ja. Het ja. is voor beide kanten wat te zeggen, natuurlijk. Ja, maar ja. Het, het is zo inderdaad. Ik ben het er niet ja. helemaal ja. mee eens, maar goed. Ik, ik, ja. Ja. ja. Dus. Stilte. Stilte. Ja. Stille donderdag. <laughs> ja, <het is> <laughs> <laughs> nou, dan gaan we naar de jaren zestig. Berry Rijen met Eloise. Dat gevoel weer niet terug, hè? Wat? Toen ik die uh, nummers ging sloken van de jaren zestig. Heerlijk. Ja, dat is was wel antie. lekker, ja. ja. Daar komt-ie. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows... She goes!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 Fine we hebben vandaag speciaal iemand ingevlogen om ons keer ons duidelijk uit te leggen wat nou elke katholieke feestdag, feestdag betekent. Ja? ja, Marja, ga je gang. Ja, nou, ten eerste, wat is een feestdag? Hè? Veel mensen denken dat een feestdag automatisch betekent dat je vrij bent, maar dat is niet zo. Er is geen wet die vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Werkgevers zijn het dus wettelijk niet verplicht om hun werknemers vrij te geven op de officiële feestdag. In je CAO of je arbeidsovereenkomst staat of je wel vrij bent of niet vrij bent. Scholen, hogescholen, universiteiten zijn op feestdagen meestal dicht. Voor scholieren en studenten is het bijna alle feestdagen een vrije dag. Dus, al dus. Nou, dan is de eerste die je hebt is als woensdag. Deze dag valt 46 dagen voor Pasen. Uh, dit jaar was dat op 22 februari. Als woensdag is het begin van de vaste periode. Die duurt tot de eerste paasdag. Uh, uh, volgens de katholieke traditie duurt die periode zes dagen. Want de zondagen tellen niet mee. De zondagen mag je wel eten, maar dus. Uh, de naam van deze dag komt van de as waarmee een kruis wordt gezet op het voorhoofd van kerkgangers. De as stelt het stof voor waartoe mensen volgens de Bijbel zullen wederkeren nadat hun leven voorbij is. Als woensdag is geen officiële feestdag in uh, Nederland en je hebt geen recht op een vrije dag. Ja? Ja, dat is het. Ik ben katholiek opgegroeid, dus ik heb wel zo'n asje op mijn voorhoofd gekregen. Jij nog? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Was je er toen al uit? Of, uh? Toen was ik er... Um, nou ja, mijn ouders zijn een beetje in, um, in discrediet met, uh, met... Althans, mijn moeder is met name in discrediet met de kerk gekomen. Mijn moeder was een van de eerste vrouwen die aan de pil ging. Mijn bevalling was heel uh, gecompliceerd. Mijn moeder is bijna overleden. Nou, oh, moeilijk ja, gedoe. Ja. En mijn moeder was dus een van de eerste vrouwen die aan de pil ging. Daar was de meneer pastoor het niet mee eens. En die hey. heeft haar toen, toen ze dat opbiegde, de biechtstoel uitgestuurd. Ja? Terwijl mijn vader daarna ging biechten. En die werd niet de biechtstoel uitgestuurd. Nee, ja, maar die gebruikte de pil niet. Dus mijn uh, moeder was boos. Ja ja, ja, ja, Vandaar dat mijn katholieke opvoeding behalve de mist is gegaan. Heeft de wensen overgelaten. Nou, dat wordt een helft voor ja, jou. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, zondag. Palmzondag valt precies een week voor eerste paasdag. Dat was dit jaar 2 april. Het is de start van de christenen uh, Christene de stilteweek. Leidensweek of Goede Week uh, noemen. Volgens de Bijbel trok Jezus op deze dag de stad Jeruzalem binnen. Terwijl hij op een ezel reed. Legde mensen palmtakken op de weg om hem uh, welkom te heten. Oh, daar heb je dat mooie liedje van. Oh. Zondag, weet je wel? Van, uh, nee. Ik heb wel voor zelf uh, palmtakken gemaakt. Hè. Ja, palmpaastakken. Ja, ja, met zo'n haantje van ja. deeg. Van erbovenop of zo. Van ja. die eieren en zo. Dus ja. Ja. Ja. Ja. Palmzondag is geen officiële feestdag in Nederland. Je hebt dus geen recht op een vrije dag. Omdat uh, die dag altijd op zondag valt, hebben de meeste mensen alsnog vrij. Behalve in de zorg natuurlijk. Dan heb je witte donderdag. En dan nemen we even een pauze en dan komen we zelf weer bij Goede Vrijdag en dan gaan we daar vandaan bij, naar ja. de volgende nummer we weer verder. Witte Donderdag. Dit is wit de laatste donderdag, dit jaar op 6 april, dus gisteren. Dus als de passion er is, dan is het Witte Donderdag. Op Witte Donderdag uh, vond volgens de Bijbel het laatste avondmaal plaats. Jezus en zijn twaalf discipelen vierden daarmee het Joostfeest uh, Pieters. Uh, waarbij denken Joden de uittocht uit Egypte van het Joodse volk onder leiding van Mozes. De naam Witte Donderdag komt van het gebruik om beelden met een wit kleed te bedekken. Ook staat wit voor reinheid. Dit komt onder meer terug in Jezus die de voeten van zijn discipelen wast. Witte Donderdag is geen officiële feestdag in Nederland en je hebt dus geen recht op een vrije dag. Tot zover. Ja, tot zover. En dan gaan we verder met wat, uh, wat vandaag dan voor dag is. En wij gaan door met de jaar 60 van Soise Hardy. Toe lekker zon. Mes chagrins me plaisent je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur démollo balayer pour toujours luister FM voorzantwoord en regio goedemiddag dit zijn de no. hoofdpunten van het journal. Er zijn toch genoeg motoragenten beschikbaar om de Nederlandse wielerkoersen te begeleiden. En dus kunnen alle geplande evenementen dit jaar waarschijnlijk doorgaan. Maar dat sportminister Helder weten. China komt met sancties tegen Amerika. En hij heeft van de president van Taiwan aan de VS. En ze zien zich op Amerikaanse instellingen. Tussen Alphen en Gouda reden nu de treinen onder de schade aan de VS. Voor bewolking, soms wat en voor 106.9 ZFN. The sun comes up before it goes down, I just can't explain, baby, but I know it's honestly true, and I know your love is here for me, and I'm En in Zo. So, ik heb hem hieruit. uit. Oh ja. Yeah. Dus. Oké. Okay. Wie okay. <laughs> uh, was mee aan het spelen? Nee, je was aan het oefenen. Nee, je was aan het spelen ik gewoon. Je was aan het oefenen. Dat heet spelen. Oefenen. Spelen. O, wat heb je dan gedaan? Ik heb hem naar beneden gedaan. Oh, wat slim. <laughs> nou, dan gaan wij gewoon door. Doet ja. hij het nog? Ja. Nou, oké. Okay. Hè, hè? Nou, dank u wel. Ja, ach, kijk. Magische handen, oké. Okay. We hebben even muziek daar, even kijken of okay. station Black roof country No gold pavements Tired starlings Silver horses Ran down moonbeams In your dark eye Dawnlight smiles On you leaving My contentment That one ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. I luister eens even over de afgelopen keer, want het, is, uh, het was een beetje een zootje. En dat Ach. komt omdat wij hier in de studio hebben een nieuwe uh, set, ja. een nieuwe techniek set, die was ik even aan het uitproberen. Want ik aan moet morgen in het museum, uh, uh, moet ik het gaan gebruiken, dus ik denk, even oefenen. <lacht> ging dat helemaal ging fout. Goed. Maar gelukkig dat ging was... Uh, goed. <lacht> dat, nee, ging helemaal fout. Want daar leer je van, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar gelukkig was uh, Marja er en die heeft het opgelost. Ja, de, uh, techniek staat voor niks bij mij. Ja, nou, ze heeft symptomen opgelost, maar niet het probleem. Maar oké, okay, dat geeft niet. Bedankt. Ja? Geen dank, geen dank, geen dank. Ja, Dan mag je weer door met Goede Vrijdag, want ja, dat is Goede het vrijdag. tenslotte vandaag. Ja, dat is de laatste vrijdag voor Pasen, vandaag dus. In de nacht die op het laatste avondmaal volgt... wordt Jezus verraderd door Judas en gearresteerd door de Romeinen. Die nagelden hem op uh, vrijdag op, aan het kruis, wat tot zijn dood leidde. Het goede aan deze dag is dat Jezus volgens de katholieke leer... vlak voor zijn dood de zonde van de mensheid op zich nam. Goede Vrijdag is, geen, is, een, is wel een officiële vrije, uh, feestdag in Nederland... maar betekent niet automatisch dat je vrij bent. Ik heb altijd zoiets van Goede Vrijdag. Waarom is Goede Vrijdag altijd op vrijdag? Want er zit een datum aan en dat verspringt... Met de jaren. Ja, dat komt door een paas. En die heeft iets te maken met de volle maan. Of de zoveelste volle maan na in het jaar. Oké. Okay. Dat is, maar dat kijken Eerste paasdag. Ja. Drie dagen na Goede Vrijdag. Die zelf meetelt als de eerste dag. Is de eerste paasdag. Oké, okay, daar staat het. Dat ja. is altijd op zondag. Die volgt op de eerste volle maan. Tussen 21 maart en 25 april. Op drie, uh, twee, in 2023 is dat op zondag 9 april. Christenen geloven dat Jezus Christus op deze dag opstond uit de dood... die hij op uh, Goede Vrijdag was gestorven. Hij rolde volgens de Bijbel de steen voor zijn graf weg... en bevond zich weer onder de mensen. Het woord Pasen is afgeleid van het Joodse feestdag Pietjes. Daar hadden we het net ook al over. Hè? Dat was die ja. witte donderdag. Hoewel die strikt genomen dus niet op dezelfde dag vallen... Uh, Jezus vierde pizzas uh, al op winterdonderdag met het laatste avondmaal. De eerste paasdag is, de is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een zondag valt, zijn de meeste mensen sowieso vrij. Uh, je hebt dus, uh, Jezus sterft op goede vrijdag. Jezus heruist uit de dood, dat is uh, met Pasen. En dan krijgen we straks nog de andere... Uh, tweede paasdag, is, het zal geen verrassing zijn dat de tweede paasdag volgt op de eerste paasdag. Daardoor valt deze dag altijd op een maandag. De dag werd in 1618 ingesteld door de kerk om mensen een extra vrije dag te geven. Omdat men op de eerste paasdag in de kerk diende te zitten. Tweede paasdag is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een maandag valt is het voor de meeste mensen een extra vrije dag. Hemelvaartsdag meteen doen? Ja, doe maar. doe maar. Hemelvaartsdag valt 40 dagen na de eerste paasdag. En dat is dit jaar op 18 mei. Die periode, die periode zou Jezus na zijn wederopstanding... nog hebben doorgebracht met zijn volgelingen. Zoals de naam al stelt, is dit de dag waarop Jezus... volgens de Bijbel naar de hemel stijgt. Hemelvaart is een officiële feestdag in Nederland omdat deze dag altijd op een donderdag valt... is het voor de meeste mensen een extra vrije dag. Pinksteren. Pinksteren volgt tien dagen na hemelvaart. En dus vijftig dagen na de eerste paasdag. Die meetelt als de eerste dag. Dat is dit jaar op 28 mei natuurlijk. Want dan die andere was op 18. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekoste. Dat vijftigste betekent. Op eerste paasdag zou de heilige geest zijn uitgestort op zijn uh, discipelen. Daardoor konden zij opeens in alle talen uitvoerig spreken. Op die manier konden ze iedereen vertellen over het leven en de daden van Jezus... en dus het christendom verspreiden. Om dezelfde reden is bij Pasen... Uh, als bij Pasen vroegde de katholieke kerk een tweede Pinksterdag toe... Eerste pinksterdag valt altijd op een zondag, tweede dus altijd op een maandag. Zo zijn mensen ook met Pinksteren bijna altijd een extra dag vrij. Nou, duidelijk ja. Ik zat er ja? even te denken over die 50 dagen. Dat is zeven weken. Ja. Zef dat is het zeven. uitstorten van de heilige geest. Dus de... Nee, maar Paas is op een zondag en dan 47 dagen, zeven weken later, dat is een maandag. Dus het kan nooit op een donderdag zijn. De eerste paasdag plus 50 is niet op een donderdag. Pinksteren, wacht even hoor. Hoe staat er? Pinksteren volgt vijf dagen naar de eerste paasdag. Die meet dat als eerste dag. Dit jaar is dat 28 mei. Pinksteren is afgelopen. Uh, ja, maar de eerste paasdag plus 50 is niet op een donderdag. Dat Ik, doet, uh, ja, op zondag. Oh ja, oké. Okay. Dit is zondag, ja. Ik ben in de warm met hemelvaartdag. Hemelvaart, ja, die was ja. op donderdag. Die is op donderdag, ja. ja. Nou, we zijn weer een stuk wijzer geworden. Ja, dat geworden. was tien dagen daarvoor. Ja, maar oh, dan klopt dat precies inderdaad, ja, veertig jaar. Ja. Ja? ja, zijn we het ermee eens? Ja. Doen we het ervoor? Iedereen weer op de hoogte? Iedereen we we weet nu weer met... wat alle dagen zijn? Ja. En ja, we nu. krijgen er nog een paar toch? We krijgen nog uh, Pinksteren en Keerpins? we krijgen eerst Pasen nog, natuurlijk. Ja. Dat komt nog dit weekend. Nee, Paas hebben we al gehad. Zo, nee, Paas hebben we nog niet gehad. Zondag je, je, je hebt je pink al uitgelegd. Ik heb, ze al uit, ik heb ze allemaal al gehad. Kerstmis hm. nog niet. Hm. Kerstmis nog niet, jongen. een Hele andere. Ja, ik dacht dat je Wordt alle dagen zou uitleggen. Ja, maar nou, kerstmis staat er niet in. Maar ja. ik kan kerstmis wel opzoeken, hoor. Dat nou, hoeft niet, van niet hoor, kerstmis. van mij. Maar dat dacht ik, dat was, was mijn perceptie. Ik, uh, ik ga kerstmis voor je opzoeken. Goed, ik ga door met muziek uit de jaren 60. <lacht>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 and the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 Ja, dan gaan we alweer naar het nieuws en de reclame en zo. Oké, okay, ja. En, en wat... dan ga ik daarna nog wat, uh, wat feestdagen uh, doornemen. En wat gaan we nog meer doen na het tweede... we moeten nog één minuut volpraten. oh ja, één minuut volpraten. Dan zal ik dan nog wat... Uh... Nou nee, dat doe ik na de dinges. Wat hebben we dan nog meer? Ik heb nog wat nieuws uit uh, de jaren zestig. Oké, okay, leuk, Die ja. ja. Uh, we gaan natuurlijk uh, ons uh, alwetende uh, Specialist. bellen. Specialist, ja. En... Um... <coughs> Ik heb natuurlijk cabaret uit de jaren 60. Klopt, en de agenda natuurlijk nog. En de agenda nog. Ja. Dus we, we hebben de volgende uur ook nog een druk programma. We komen er niet eens helemaal aan toe, joh. Dat denk ik ook inderdaad, ja. ja. Maar dit halen we niet. Dit halen we niet, tuurlijk halen we dat wel. 40 seconden. 40 seconden. Nou, dan doe ik nog eventjes uh, Maria ten Hemel opneming, 15 augustus. Mm -hmm. Ook Maria Hemelvaart genoemd. De lichamelijke ten hemelgang van Maria wordt dan gedaan. Oh, oké. Okay. En ja. dan hebben we 8 september hebben we de geboorte van Maria. En uh, 1 november hebben we alle heiligen. De dag waarop alle heiligen worden herdacht. Oké, okay. ja. Yeah. Op 2 november hebben we alle zielen. De dag waarop alle overleden worden ontdacht. vind ik heel erg mooi. Want dan heb je ook lichtjesdag op de begraafplaatsen. Ja, klopt. En zo. ja dat is waar. Dat ja. vind ik een ja. hele mooie ja, dag. Zeker. Ik ja. vind eigenlijk dat dat een officiële feestdag moet worden. Dat wel, ja. ja. Dan hebben we de adventperiode. Vier weken voor Christ. Volgens mij moet je dat schuifje trouwens weer openzetten. Oh, die heb je gedaan. Ja, dat gaat denk ik. Het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104.5.